Volgens de krant de Gelderlanders zijn het uitzendkrachten. Ze zaten in een busje dat frontaal tegen een vrachtwagen botste. Drie andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie de vrachtwagenchauffeur. Hij zat bekneld en moest uit zijn cabine worden bevrijd. Het weer. Het is vannacht lokaal glad door sneeuw of ijzel. Het wordt 1 tot min 5 graden. Morgen begint op sommige plaatsen glad, maar in de loop van de ochtend wordt het zonnig en dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik hoor mezelf heel erg uh, echo. Uh, ik weet niet helemaal hoe dat komt. Maar fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het radioprogramma waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Vannacht draait het om uw ervaringen, herinneringen en belevenissen. Ieder jaar zitten miljoenen Nederlanders aan de buis gekluisterd... als boerzoekvrouw op televisie is. Daarin wordt het boerenbestaan geromantiseerd. Of is dat wellicht het beeld... Uh, is dat beeld wellicht werkelijkheid. Voor ons een mooie gelegenheid om het boerenbestaan... een keer onder de loep te nemen. Want hoe is het om boer te zijn anno 2018 in Nederland? Dat straks, maar nu eerst. Werk en ziekte. Veel mensen kunnen erover meepraten. We hebben het over hoe werkgevers en werknemers om kunnen gaan... met ziekte op de werkvloer. Voor mijn bedrijf is het een uitdagende tijd personeel dat optimaal presteert, is noodzakelijk. Maar één van mijn werknemers heeft kanker gekregen. Wat nu? Kan ik nog wel op hem rekenen? Komt hij nog wel terug? Ik wil een oplossing die voor beide goed uitpakt. Maar hoe? Vannacht ben ik in gesprek met Kitty van der Kroon... Annemiek de Krom en Gerda de Jong. Kitty is re-integratiedeskundige, loopbaanadviseur... en heeft een eigen bureau, CCC Works... Annemiek de Krom is coach, spreker en schrijver. En tenslotte Gerda. Zij is bedrijfsjuriste. En alle drie zetten zich met hart en ziel in... voor mensen met een arbeidsbeperking. Welkom, dames. Dankjewel, Dankjewel. Uh, Een oplossing die voor beide goed uitpakt. Dat uh, klinkt mooi, maar werkt dat in de praktijk ook zo? Kitty, om met jou te beginnen. Um, ja, er is eigenlijk geen enkele oplossing standaard. Uh, het is altijd maatwerk. En uh, de kunst is altijd om uh, zoveel goed mogelijk... met elkaar te blijven communiceren over een uh, goede oplossing. Oké, okay. uh, sluit jij je daarbij aan, Gerda? Nou, het klopt. En dan kunnen er kleine wondertjes gebeuren... En uh, het is wel lastig. Als de verstandhouding goed is en hè, de werkgever zoals die net klonk in de, uh, de aankondiging. Ja, dat gaat lukken omdat je samen heel prima uh, tot oplossingen kunt komen. En dan uh, om toch het rijtje even af te gaan uh, voordat we naar nummer gaan luisteren. Uh, Annemiek, hoe ja. sta jij daarin? Ik sluit me daarbij aan. Het geheim is eigenlijk... of is het is eigenlijk geen geheim. Het is goede communicatie. En uh, als de relatie met leidinggevende en collega's... allemaal goed is, dan is het succes, uh, de kans op succes het grootst. Nou, daar praten we nog uh, anderhalf uur over door. Uh, uh, bent u langdurig ziek geweest? Of bent u ziek? En hoe ging dat uh, bij u op uw werk? Daar ben ik uh, erg benieuwd naar. Uh, bel ons op nummer 0800 1121 of praat mee via de NPO Radio 1-app. Het over werk en ziekte. Veel mensen die kunnen erover meepraten. En vannacht hebben we het erover tijdens Dit is de Nacht. Um, en ik heb uh, net mijn drie gasten al eventjes aangekondigd. Uh, hier zitten in de studio... Kitty van der Kroon, Annemiek de Krom en Gerda de Jong. Kitty is reïntegratiedeskundige loopbaanadviseur en heeft een eigen bureau. Annemiek de Krom is coach, spreker en schrijver. En Gerda is bedrijfsjuriste. En alle drie zitten hier omdat ze zich met hart en ziel inzetten... voor mensen met een, een arbeidsbeperking. Um, en nou ja, het is, het is blijkbaar tijd voor dit onderwerp. We gaan het erover hebben omdat er veel mensen zijn... die hiermee te maken hebben. Annemiek, jij hebt in het verleden gewerkt bij Defensie. Ja. En kreeg toen lichamelijke problemen. Ja, dat was ook mijn eerste baan. Ik was uh, afgestudeerd als fysiotherapeut. Het was mijn uh, laatste stageadres ook, dus ik mocht blijven. Mm. En um, ik werkte daar twee jaar. En uh, ja, toen kreeg ik zelf rheumatoïde artritis. Dat zeg maar die chronische gewrichtsontstekingen. En dat was een beetje ironisch, want ik revalideerde ook uh, militairen vooral die uh, ernstige gevrichtsklachten hadden. Dus dan zit je daar zelf, oh jee. En in het begin denk je, ach, ik los het zelf wel op. Um, maar ja, dat, ging, dat bleef natuurlijk bestaan met die ontstekingen. Toen uh, zei een collega van mij, die is uh, arts. En, want uh, wat, hoe deed je dat daarvoor dan? Je, je lost het zelf wel op. Ja, dan ik, ik dacht hier het uh, je het misschien uh, ook uh, een precies, beetje. Precies, dat is wat je doet. Want dan denk je, nou, ik heb gevrichten. Het is mijn specialisatie. Dus uh, ik kijk of ik zelf wat eraan uh, kan doen. Nou, dat lukte niet. Toen zei die collega: Goh, ga nou eens naar een specialist. En uh, nou, als je weet wat er aan de hand is, dan kun je altijd nog besluiten wat je doet. Dat vond ik dan op dat moment wel een goed idee. Toen was de diagnose heel snel gesteld. En wat er toen gebeurde, was iets heel raars. Want ik liep al meer dan een half jaar met die klachten rond. Maar toen de diagnose was gesteld, was het van... ja, maar nu ben je ziek, nu moet je naar huis. En ik had zoiets naar huis. <laughs> Hoezo? Want ik zag het niet zitten om dan in mijn eentje thuis tussen vier muren te zitten. En uh, ja, dat werd nog wel een gevecht om überhaupt te kunnen blijven werken. Hoe deed je dat? Hoe zag dat gevecht eruit? Nou, dat was in eerste instantie, uh, was ik wel een paar weken thuis. Dan dacht ik, nee, ik wil gewoon aan het werk, want dit schiet ook niet op. Uh, en ik ben uh, op een gegeven moment gewoon weer teruggegaan naar de werk, uh, werkvloer, zoals dat dan zo mooi heet. En zo goed als ik kwaad als het kun, uh, kan, uh, dat werk gedaan. En dat vond mijn hoogste baas vond dat toch niet zo'n goed idee. Wat, waar had jij precies last van? Uh, nou ja, dikke gewrichten. Daar hoefde je geen arts voor te zijn om het uh, te zien. Dus dat beweegt heel vervelend. Dan loop je moeilijk, dan uh, ik had niet zozeer pijn. Dat was, je hoort veel mensen met Reuma die heel veel pijn hebben. Ik had vooral dikke en ontstoken gewrichten. Voor veel mensen zal het misschien duidelijk zijn waar je dan last van hebt als je dan last hebt van, van Reuma. Maar voor degene die dat niet weten, uh, hoe, beperkt dat, hoe beperkt dat jou? Nou, ik kon bijvoorbeeld, uh, mijn knieën waren zo dik dat ik amper mijn trappers rond kreeg op mijn fiets. Dus daar kun je je iets bij voorstellen, denk ik. Dat, uh, Gewoon minder mobiel. Ja, uh, trap aflopen ging dan bijna niet. Uh, uh, heel stijf. Lastig beweegd. Dus ik deed overal uh, drie keer zo lang over, zeg maar. En ik had toen wel besloten, nou ja, dan ga ik in ieder geval part-time werken. En mijn baas, uh, die had zoiets van, ja, je moet naar huis. En ik dacht, nee, dat hoeft helemaal niet. Dus dat werd, een, dat werd een vervelende sfeer, zeg maar, tussen ons onderling. Uh, tot er gelukkig iemand was die ik, uh, die ik begeleidde toen. En die zei van, ja, maar volgens mij is er wat. En die werkte bij het maatschappelijk werk. En die zei, "Van je hoeft het mij natuurlijk niet te vertellen... Uh, maar ik zie toch wel dat er wat aan de hand is. en Misschien kan ik je wel helpen. Dus uiteindelijk heb ik besloten... Dat zijn we ondertussen al een half jaar verder, hoor... Uh, om het hem te vertellen. Dus daar is best wel wat tijd overheen ja, gegaan. Ja, ja. Uh, en uh, hij heeft toen zijn baas weer ingelicht. Die er dus dan hoofd... Nou ja, dat werkt dan zo bij militair. hoofd van de afdeling. En die is toen met, uiteindelijk met mijn baas gaan praten. Van zo gaan we het doen. En uh, toen kwam er wat rust in de tent. Wat heeft diegene voor jou betekend... Concreet? Uh, die, dat was een maatschappelijk werk. En die heeft eerst uitgebreid met mij gesproken. Gewoon, wat wil je nou eigenlijk? En uh, wat is er aan de hand en wat wil je? En ik zei: ik, wil, ik had een contract voor vier jaar. Dus ik wilde sowieso mijn contract uitdienen. Dat is ook nog zo'n zo militaire term. En, uh, want het werk vond ik namelijk heel erg leuk. Dat was één aspect. En de tweede was: ja, ook al heb ik ontstoken gewichten, ik kan het wel blijven doen. mits ik een aantal dingen in de gaten houd. Ja, en daar was in het begin heel weinig oog voor. Ja. En toen had ik ook nog in dat half jaar een jurist gebeld. Want ik dacht: hé, hey, ik ben lid van de vakbond. Uh -huh. Dus ik bel een jurist. En die zei: van: neem maar ontslag en pak maar wat je pakken kan. Hey. En toen dacht ik: nou ja, ik. Onze ben... jurist hier, die, <laughs> die reageert zich rot. Die reageert verbaasd. Ja, Wil je klinkt. daar eens op reageren? Nou, dat, het klinkt heel raar. En nou praat je misschien over hè, een tijd geleden. Ja, maar nee, hè, ja. ongeveer het laatste wat je, wat je moet gaan doen is ontslag nemen. Moet je al helemaal niet doen. Um, het gaat erom aan het werk te blijven, zo goed uh, als het kan. En hè, met eventuele aanpassingen die mogelijk of nodig zijn. Um, maar ontslag nemen is het laatste wat je moet doen. Je moet niet je werk loslaten. En alle regels en, en wetten en faciliteiten die er zijn... zijn ook gericht op, zo goed mogelijk, zo lang mogelijk aan het werk blijven. Dat zou jij adviseren? Dat adviseer ik, maar dat is het hele systeem zoals we hier uh, in Nederland mee werken. Anders. Kan je dan... Uh, wel enigszins of ergens begrijpen waarom Annemiek dit advies heeft gekregen? Of is dat voor jou echt een beetje hokuspokus? Het hokuspokus. Maar misschien praten we dus wel over lang geleden. Nou, dat was in 1991. Uh, ja, dus dat is best dat speelt, wel even, ja, dat is heel lang geleden. geleden. Dat en ik had toen al zoiets: ik ben geen jurist, maar dit vind ik een slecht advies. Ja. Uh, dus dat heb ik ook niet gedaan. Vond je dat meteen? Of ja, is dat, dat met werkende. Nee, ik vond het gelijk. Ik denk, hè? Nee, nee, dat vond ik gelijk. Want ik denk, ja, wat is er dan? Want ik voelde me op dat moment sta je er wel alleen voor. Tenminste, zo ervaar ik dat heel erg. Uh, en ik denk, ja, maar dat ga, dan zit ik alsnog thuis, wat ik nou juist niet wilde. Dus dat vond ik gelijk al een heel slecht advies. En toen dacht ik, ja, als ik in zo'n situatie zit, dan zijn er vast meerdere mensen die ook in zulke situaties zitten. En daar is mijn liefde voor dit onderwerp, arbeid en gezondheid, natuurlijk wel uh, ontstaan. Bij dat ja, er door, zoveel door... mensen zijn. Ja, ja. En dat, het ligt natuurlijk heel dicht bij Omdat je dat dan zelf ja. hebt meegemaakt. Ja. Dus ik, uh, uiteindelijk was het zo. van, je nou, kon ik in ieder geval mijn contract afmaken. Onder de voorwaarden die we hadden afgesproken part-time. En dan kan ik een beetje om me heen kijken. Mm -hmm. Hoe ik reageerde in... jouw baas in dit, uh, dit geheel? Nou achteraf. En dan heb je het over een stukje communicatie. Wat, uh, waar we al uh, over hebben gehad. Uh, bleek dat hij bang was. Dat hij de schuld zou krijgen dat ik ziek zou worden. En toen ik dat dat nou zei ik, een half jaar, drie kwart jaar later achterkwam... toen dacht ik, ja, maar dit is een aandoening... die ongeveer zo oud is als de mensheid is. Dus daar kun je nooit de schuld van krijgen. Niemand weet hoe dat eigenlijk precies in het werk gaat in het lichaam. Ook al zijn we heel ver. Uh, dus daar kan hij nooit de schuld van krijgen. Dus dat is eigenlijk zijn angst. En toen dacht ik, ja, als ik het dat, maar... dat was zijn angst. Ja. Maar hoe uitte dat zich dan? Hoe reageerde hij toen jij, toen jij hiermee kwam... Nou, in eerste, toen in eerste instantie van, je moet naar huis, want je bent ziek. Ja. ja. En ik zeg, nou, het markeer wel wat, maar ik voel me niet ziek. Ik wil gewoon wat blijven doen. En dat was puur omdat hij dacht, anders wordt het erger... en dat is allemaal mijn schuld. Ja, of dat ik dingen ging doen die dan niet, mag, of niet mochten... of dat het te zwaar was. Of... En dat veranderde toen, dat het allemaal ja. wat duidelijker werd. Toen en... die maatschappelijk werken ertussen kwam... Toen, uh, toen werd het allemaal wat duidelijker. Toen werd het voor, voor jouw baas ook anders. Ja. Mm -hmm. Hoe was het toen voor hem? Of nou, toen, toen het was, hij zei, we hebben het ook in Den Haag besproken. Toen dacht ik, nou ja, wat moet je nou in Den Haag bespreken. <laughs> maar uh, uh, toen zei hij van ja, nu is het goed. En toen was het ook klaar. Alleen die relatie, als het, als het een goede succesfactor is, een goede relatie met leidinggevenden en collega's. Ja, die relatie was natuurlijk uh, niet zo goed meer. Nee. Er wordt hier een vinger opgestoken. <laughs> ja. Ja. Ik, ik uh, kan me er iets bij voorstellen dat. Um... Um, en, en zeker bij, bij overheid en leger kan dat wel zijn dat als er dan dingen misgaan, dat er op enig moment is men bang voor dat er inderdaad een soort schadeclaim komt. He, van he, we hadden dit niet mogen doen of we hadden iemand niet mogen laten doorwerken. Dus het is dan ook een soort angst. Um, dat klinkt vrij Amerikaans: bang zijn voor een schadeclaim. Ja, nou weet je, er zijn um, in. Met name ook in, in militaire uh, dingen. Als iemand gewond raakt of uh, ziek raakt of wat dan ook. Dan um, he, ontstaan er wel eens um, ja, discussies over een soort aansprakelijkheid. Wat dan wordt vertaald in een uitkering dit. Of een, um, he, daar komen gewoon juridische strubbelingen uit. En het kan zijn dat iemand daar bang voor is. En he, wat, wat ik ook een beetje beluisterde is dat die leidinggevende dag van Stel dat zij, omdat ze in haar werk misschien niet alles goed kan doen... voor een ander weer uh, een, een probleem uh, oplevert met revalideren... of dat daar iets niet goed gaat, ja, dan hebben we het ook niet goed gedaan. En dus het is soms ook ja, oprechte angst. Alleen, het is beter om het te bespreken en dan over dat risico te hebben. Van Is dat er dan wel? Of ben je er bang voor? Maar is het er niet, zoals hier bleek? Ja, we praten er zo meteen over verder... maar we gaan eerst luisteren naar je toe met The Summer of Love.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 Dat was YouTube met Summer of Love. En in de tussentijd zijn er even wat technische probleempjes hersteld. Want daar liepen we hier een beetje tegenaan. Maar als het goed is, is het allemaal weer goed. Ik zit hier in de studio tegenover Kitty van der Kroon... Annemiek de Krom en Gerda de Jong. En we hebben het over werk en ziekte. Het is iets waar heel veel mensen tegenaan lopen. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Nou... Dit zijn eigenlijk drie uh, experts. Kitty, reïntegratiedeskundige, loopbaanadviseur... en heeft een eigen bedrijf. Annemiek de Krom is coach, spreker en schrijver. En uh, Gerda die zit hier als de bedrijfsjurist bij. Dus uh, nou, wat dat betreft uh, zijn we helemaal compleet. Annemiek, jij uh, vertelde net over hoe dat bij jou is gegaan... dat jij uh, zelf uh, last had van je reuma en, en hoe dat is gelopen... Um, nou, je hebt het natuurlijk net verteld, je puur over hoe dat dan lichamelijk was. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je tegen meer aanloopt. Misschien spanning. Nou, het, uh, uh, toen ik dat traject had afgelopen bij Defensie, zeg maar, contract afgelopen. En uh, toen dacht ik, oh, nu, gaat, uh, nu heb ik een nieuwe kans. Dus ze gaat een uh, nieuwe wereld open. Toen gingen er een aantal bekenden van mijn eigen centrum starten. En uh, daar ben ik toen als fysiotherapeut en trainingskundige aan het werk gegaan. Dat is ongeveer dezelfde filosofie als we bij Defensie uh, deden. Um, en dat ging zes jaar goed. En met reuma is het zo, die moet het, dat is een grillig verloop. Dus de ene keer heb je meer klachten dan de ander. En soms, ik noem het altijd een opvlamming... En dan zijn ze weer een tijdje ontstoken, die gevrichten. Dus de opvlamming ging... is eh, dat het ontstoken is? Ja, dan zijn de gewrichten weer ontstoken. En nou ja, dan probeer je weer met allerlei medicatie en hulpmiddelen... dat weer een beetje rustig te krijgen. En dat ging eigenlijk al zes jaar goed... tot het na zes jaar weer een enorme opvlamming was. Maar, maar hoe moet ik zoiets zo zo uh, zo dan zien? Gaat het dan een paar weken goed? Of gaat het een paar dagen goed? Of gaat het een paar maanden goed? Ja, dat is bij iedereen weer een beetje verschillend. Daarom zeg je, als je reuma hebt, wil dat, dan weet je... Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd aandoeningen. Dus dat, dat is, geeft ook wel een beetje aan wat een grote groep dat is. en Dat, dat, dat je niet zomaar kan zeggen van oh dat is drie dagen. Precies. Zo simpel en is het. Die kun je ook, dat, is een technisch, dat is een beetje een medisch verhaal. Maar die kun je ook weer onderverdelen in een aantal groepen. Waaronder een aantal auto-immuunziektes En die heb ik. En dan is je immuunsysteem die werkt iets te enthousiast. Dus je ziet dan uh, gezonde cellen als kwade indringers. Dan gaan ze hard tegen keer En dat vormt die ontstekingen. Okay. Uh, ja, en bij de een verloopt het uh, zo, en bij de ander verloopt het zo. En bij mij is het zo dat het, die ontstekingen een aantal maanden kunnen duren. Maar dat wil niet zeggen dat ik niks kan doen. Mm -hmm. uh, en dat uh, wilde jij ook niet? Precies. Niks doen. Dus na zes jaar uh, kwam er weer zo'n grote opvlamming. En toen, zei, toen hadden wij drie directeuren. De ene zei van nou is misschien handig dat je even bij een bedrijfsarts kijkt wat handig is. Toen was ik bij de bedrijfsarts geweest. En toen zei die andere uh, directeur van ja maar waarom ben je nou eigenlijk bij de bedrijfsarts geweest? Dus daar ging ook <laughs> communicatie heel... Uh, een beetje mis. Wa maar waarom begreep hij dat niet? Nou, omdat hij zegt, ja, waar moet je heen? Dus, uh, en daar heen? Uh, die vond maar, niet dat er iets aan de hand was? Nee, nou ja, of wat, wat, die kon, wist niet wat hij kon verwachten. Daar gaat het dan eigenlijk uh, om. En uiteindelijk bleek dat dat eigenlijk ook alweer de opmaat was... om uh, uh, daar uiteindelijk uh, nou ja, weg te gaan. Ik kreeg weinig ruimte om dan weer terug te komen. Uh, ik weet nog dat ik... Uh, dat beeld blijft nog wel bij mij hangen. Uh, dat ik bij een collega op bezoek was die overspannen was geraakt. En die had toevallig net die directeur aan de telefoon. En, en op van, dat moment lag jij daar ook bij? Uh, nee, uh, ja, en ik was bij haar op bezoek. En uh, toen zei ze, oh maar hij belt mij elke week. En toen dacht ik, hij belt mij nooit. En toen dacht ik... <laughs> au. Precies, au. En, ja, dat, en als, dat als je dat het hebt, wat doet het met dat mij? Dat een beetje pijn Nou, dat deed toen heel pijn. Mm. En uh, ik, toen dacht ik, oh maar nu is het een heel eenzaam gevoel. Want je dacht, ja, ik kan bij niemand mijn verhaal kwijt. En ik, kan, ik loop tegen niemand... Ik kan, Niemand even aankloppen van, goh, wat is nu handig om te doen? Gewoon om even te sparren of wat dan ook. Dat heb ik het meeste gemist. En toen ik daarachter toen ik dat bij die collega was geweest... dacht ik, ja, maar dan moet ik nu echt helemaal mijn eigen weg gaan. Uh, mijn eigen weg gaan. En toen heb ik de zorg ook uh, links laten liggen, zeg maar. En toen ben ik het voorlichtersvak uh, ingerold. En sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer problemen gehad. Terwijl ik heel verschillende banen heb gehad. Uh, en eigenlijk zijn er nooit meer uh, problemen gekomen met... Uh, nou ja, je kan niks, je mag niks of wat dan ook. Terwijl die opvlammingen natuurlijk... ja. Dat weet ik je nooit precies wanneer die komen, zeg maar. Maar uh, jij hebt toen dus uiteindelijk besloten. Ik stop met deze baan. Ja, ik, nou, dat, dat is eigenlijk dat, wel. Dat, waar het dat mij het is meest best spannend, toch? Zeker als je niet helemaal een goede gezondheid hebt. Ja, in zover was ik natuurlijk, ik was ziek thuis en ik dacht, ja, ik ga toch doen waar ik dan uh, het meeste plezier in heb. En dat was het grote verschil met mijn baan bij Defensie, omdat ik ook uh, in die uh, particuliere tak noem ik het maar even ook mensen revalideren. En daar heel erg achter kwam God tegen welke knelpunten lopen zij nou eigenlijk op. En dat was heel erg veel met werk. En toen dacht ik, hé, hey, in die situatie zit ik ook. Dus daar ben ik me veel meer in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk uh, waar ik babbelen kan ik wel. Dus dat, uh, dat is eigenlijk wel wat ik het liefste dan wil gaan doen. En toen kwam ik in het voorlichtersvak uh, terecht. Gerda, als jij zo dit hoort als bedrijfsjurist... Uh, mm. wat vind je van zo'n verhaal? Nou, diepe zucht... Uh, het, het, het klinkt wel als ik, ik denk dat er intussen wel veel veranderd is. Alleen um, uh, klinkt. Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker. En, ja. en dat is dus ook, uh, he, maar goed ook. Er zijn, uh, nou, dat is nu al, ze ja, zeggen, zeg maar sinds het jaar 2000... Uh, he, is, is er veel meer uh, ingericht op als iemand uh, werkt maar uitvalt of beperkingen krijgt, uh, dan moet je gewoon gaan kijken van, nou, wat lukt nog wel, en daar bouw je op verder. En op het moment dat iemand inderdaad beter niet verder kan... in het werk wat hij doet... kun je kijken naar... Hoe, uh, uh, naar wat voor werk kun je dan... Uh, wat beter past... en wat je uiteindelijk wel kunt volhouden. En uh, dan hoef je toch iets minder de weg zelf te zoeken... dan, dan ik in het verhaal van Annemiek terughoor. Waarbij de mazzel is dat Annemiek... door haar eigen vak als fysiotherapeut... Uh, he, veel vertrouwder met zorg en ziekte... He, nog best goed in staat was om, om dat zelf uit te vinden. Maar Waar je dat zog, voor anderen veel lastiger zou precies, zijn. Precies. Um, als je zo'n vak hebt, dan kom je een heel eind. Maar he, dat geldt voor een heleboel andere mensen niet. Nou, dan kijk ik naar de buurvrouw. Ja, daar kom ik vaak tegen, inderdaad. Dat uh, mensen niet weten wat ze moeten doen. Want Kitty, uh, we hebben jou nog niet zo heel nee. veel uh, gehoord. Uh, sowieso voor de mensen die uh, nu inschakelen. Inscha we hebben het over werk en ziekte. En hoe ga je daarmee om als werkgever en ook uh, als werknemer. Kitty, wat doe jij? Uh, ik uh, help mensen reïntegreren. En dan uh, meestal in ander werk dan dat ze voorheen gedaan hebben. Omdat ze hun eigen werk niet meer kunnen. En als je ziek wordt, dan uh, ga je eerst natuurlijk kijken... of er mogelijkheden zijn bij je eigen werk om terug te komen in je eigen werk. Of misschien met aanpassingen. Als dat allemaal niet meer lukt, dan wordt er een zogenaamd tweede spoor ingezet. En een tweede spoortraject, dan uh, begeleid ik de mensen naar ander werk... Wat dus wel lukt. eigenlijk, uh, ik zeg maar wat, er gebeurt iets... en ik stotter morgen, dus dit gaat niet meer lukken. Yeah. Dan kan ik bij jou uh, komen yeah. en dan kan jij mij verder helpen. Nou, ik kan je niet van het stotteren af helpen. Nee, dat, dat, snap ik, dat snap ik, maar je kan <hijks> misschien wel helpen met de weg naar een andere baan. Ja, precies. Ja, ja. Wat ja. voor mensen komen er bij jou? Nou, heel verschillend. Uh, het kan iedereen overkomen... En uh, of je nou in de schoonmaak werkt of uh, directeur bent van een uh, uh, groot bedrijf... Uh, je kunt allemaal ziek worden. En het kan allemaal gebeuren dat je je eigen werk niet meer kunt doen. En uh, ja, Voor mij is het dan het mooiste van mijn vak... Is om te kijken naar uh, nou, wat lukt er niet meer, maar wat kan er nog allemaal wel. Wat zijn de mogelijkheden? Ja, ja, ja. Toch denk ik dat dat soms best lastig is. Want als je net misschien een ongeluk hebt gehad... Ja, ja. ja. Dan zit je niet denk ik in de beste fase van je leven. Nee, zeker dus niet. Is je goed. hoort vast een hoop schrijnende verhalen. Ja, zeker. Kun je ja. eens een voorbeeld noemen van iets wat jou uh, heeft aangegrepen? Um, ja, er zijn heel veel voorbeelden. Um, het eerste wat bij je te binnen schiet. Het eerste wat bij je te binnen schiet. Nou, er zijn heel veel mensen die uh, wel werk doen waar ze. Uh, He, bijvoorbeeld in het onderwijs, dat, dat is echt een soort roeping... Uh, om uh, hè, kinderen uh, ja, op weg te helpen. En als je dat niet meer kan doen doordat je bijvoorbeeld uh, een suis in je oren hebt... of uh, uh, ja, te veel stress oplevert... Ja, dan is dat best ook een stukje verlies wat je hebt... als je niet meer het werk kunt doen wat je, wat je altijd uh, graag gedaan hebt. Een stukje rouw. Ja, zeker, ja. Help jij daar dan ook bij? Ja, ja, ja. Hoe doe je dat? Ja, het is een stukje acceptatie. Hè, van, uh, maar ook uh, de, de, in verlies en in rouw komt ook een stukje woede en een stukje onbegrip. En, een stukje, en die fases moet je eigenlijk allemaal door om ja, het een plekje te kunnen geven... en weer te kunnen kijken naar mogelijkheden. Maar dat is niet helemaal het antwoord op mijn vraag... Hoe help jij daarbij? Uh, ja, door gesprekken. Wat uh, Annemiek ook zei van: uh, uh, je mist iemand om mee te sparren. Of uh, wat moet ik nu doen? Uh, hoe pak ik het nu aan? Nou, daar ben ik voor. In heel veel gevallen kan het misschien ook heel goed zijn om met, met misschien een psycholoog te ja, gaan praten. J jij vergeet dan misschien even als nee, psycholoog. Hoor. Oh nee, nee, nee, want dat ben een ik ben net zeggen: je bent het niet. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Als het uh, um, wat ik altijd doe is uitgaan van het nu en dan uh, focussen op de toekomst. Dat is wat ik doe als coach, als reintegratiebegeleider. En een psycholoog die gaat ook kijken naar het verleden wat er in het verleden gebeurd is en hoe je dat kunt uh, verwerken. Dus in de combinatie zou het een goed samenspel zijn? Zeker. Ja. Gerda? Ja. Ja. Ja. Nou, dat, dat is het ook. Uh, als je veel uh, doet aan reïntegratie... dan ken je ook het circuit van... Ja. Uh, wat is er mogelijk op het gebied van zorg? Um, he, je kunt uh, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk... Uh, psycholoog inschakelen. He, ook ik als jurist uh, hoor soms verhalen... waardoor ik denk... Hey, volgens mij moet jij terug naar je huisarts... en wat beter uitleggen wat er aan de hand is... en vragen of er toch niet een doorverwijzing mogelijk of nodig is. Ja. Het, het, het meest idiote geval dat ik heb meegemaakt... was iemand die um, had een, een, een ziekte nou, vergelijkbaar met de Meniere. Dus dat is evenwichtsorgaan, duizelingen enzovoort. Op een gegeven moment opnieuw in het werk werd het toch uh, moeilijker. Nou, ik voorzag wel problemen. Ik zei... Het is wel een tijd geleden dat je die diagnose hebt. En um, misschien zijn ook de behandelingen beter. Laat je toch weer een keer nakijken. Nou, en dat is gebeurd. En toen is ze ook opnieuw doorverwezen. En bleek er inderdaad ook weer betere behandeling te zijn. Nou, en dan denk ik, ik ben maar een jurist. Um, maar omdat ik dan zeg, hier moet volgens mij meer mogelijk zijn. En dat doet Kitty ook. Ja. Dat zal Annemieke ook doen, dat je zegt... Weet je, er is zoveel aan de hand. Vraag wel ook om een verwijzing naar een bedrijfspsycholoog. Vraag om hulp uh, op een andere manier. En je kunt iemand dus ook een beetje doorverwijzen en vooruit helpen. Hè? Los van het traject ja. naar werk wat Kitty doet. Maar omdat je vaker deze situaties meemaakt... kun je mensen ook nog weer andere tips en andere verwijzingen geven. En dan komt er ook weer iets aan de gang en krijg je vooruitgang. Is het belangrijk dat, dat iedereen bij de juiste persoon terechtkomt? Heel belangrijk. Ja, ja, ja, Ondertussen zeker. aan de telefoon uh, Marjan, goedenacht. Ja, goedenacht. Je spreekt met Marjan van den Roeren uit Weert. Uh, ik heb een verhaal en dat is dat ik met mijn 44e jaar... Uh, ...vertegenkundige was, bij een, uh, ook toevallig bij het leger. <laughs> en dat was uh, het Duitse leger in Budel... En uh, ik, ik werkte 20 uur. Uh, 20 uur per week. Ja, 20 uur per week. En nou, het was gewoon een leuke baan. Ja, en dan uh, opeens door een medische misser ja, stopt het en ben je 85 tot 100 procent wettelijk arbeidsongeschikt. Heftig, wat, wat is er gebeurd? Um, ik had een, uh, een stoma en je darm moest rust hebben. Want ik had een heel groot abscess in mijn buik gehad. En ja, toen moest dat weer hersteld worden. Toen had ik uh, daarvoor ook een pijnlijn gehad. Je kan dan weten doorhoesten, et, et, et, et cetera. En, ja, met het aanleggen van die pijnlijn... Is mijn uh, rug en nek beschadigd? Dus nu heb ik al, uh, ja, ho hoe lang al, niet, best al heel lang, twintig jaar, heb ik al pijn in mijn been, beel, rug, nek. En uh, ja, het is net alsof je de hele dag uh, in de brandmetel uh, ligt. Hoe is jouw uh, baas daar destijds mee, uh, mee omgegaan? Nou, wij waren als een detachering van de Nederlandse pak uh, uitgezonden naar de Duitsers. En uh, ja, dat is gewoon ziek zijn, thuis zijn. Eén keer een bloemetje en dat was het. Dus dat was echt uh, veel te weinig? Ja, veel te weinig. Ik had een hele lieve... Ja, collega en nog meerdere collega's op mijn afdeling... waar ik wel dagelijks mee werkte als ik uh, aan het werk was. En uh, ja, die kwamen wel op bezoek. En ja, goed met één heb ik uh, toch nog af en toe contact. Dus, maar op zich van de leiding... van wat je, wat je verwacht van, van defensie... is er dus eigenlijk geen begeleiding geweest. Totaal niet. Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Want ook dat, daar ging het net hier ook al even over. Maar dat zoiets ja, doet geluisterd. natuurlijk best ook wel een beetje pijn. Ja, ik heb, ik heb geluisterd. Ik ben chronisch pijnpatiënt geworden. Ik slik 34 tabletten per dag... om het draaglijk te houden. Ik hoorde net dat uh, president Trump zei dat... Uh, opiaten... Uh, Reden waren voor de doodstraf. Nou, dan was ik er al niet meer geweest. En, uh, of tenminste, ja, ik hoorde het net zeggen. vanavond bij het journaal. van. Uh, er zijn zoveel mensen verslaafd in Amerika. Maar dan denk ik, nou ja, die man die klets uit zijn nek. En. Uh, uh, ik ben toen bij, met een bureau in zee gegaan. die. ja, die zei van. je bent lopend het ziekenhuis ingegaan. en zij moeten maar bewijzen. ...dat ze er alles aan gedaan hebben. Ja, dat het niet zou gebeuren. Maar je blijft een muis tegen een olifant. Ik heb twee rechtszaken gevoerd in Roermond en in Zettergemos. Nou, was ze is het helemaal niet zo blij mee. Maar um, allebei verloren. En ja, ik ben daar eigenlijk zes jaar mee aan het uh, bekvechten geweest... Lijkt me heel lastig en ook dat het ontzettend veel energie vreedt. Maar dan toch nog even terug op die, die ene vraag. Van hoe, hoe ga je daar dan goed mee om? Hoe, hoe heb jij je daar doorheen geslagen? Door strijdvaardig te zijn. Mm -hmm. Mooi. Want, ja, ik had zoiets van... Ik laat het niet over mijn kant gaan, want mijn kinderen gaan doorleren. En één ging naar een technisch systeem in Eindhoven kostte geld. Ja, en uh, mijn dochter was twaalf jaar, die kon goed leren. En dan denk je ook van, dat gaat allemaal heel veel geld kosten. En we hadden drie kinderen. En ja, er valt gewoon een stuk inkomen weg. En dan zie je dat de regering... Ja, ook... Uh, ik was bij de belastingadviseus. En toen vroeg ik ook van... Ja, wat, wat is aftrekbaar, ook voor chronisch patiënten En dat is dan... Zo minimaal weinig. En dan denk je van, ja, je maakt toch ontzettend veel kosten door naar het ziekenhuis te gaan regelmatig, door veel medicaties te slikken, door bijbetaling. En dan geven ze je een soort uh, zoethoudertje, één keer per jaar, maar dan kom je lang niet. Uh, je geeft drie, vier dubbele uit per jaar, terwijl uh, je krijgt 300 euro. En als je het uitrekent. Moet je zoveel bijbetalen. Marjan, we houden het hierbij. Maar heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En ik wens je alle ja. sterkte en goeds toe. Ja, dank je. Maar het is wel hm. zo dat... dat ik denk van... Uh, er moet iets veranderen. Er moet hm. iets veranderen. Wordt hier geknikt. Dank je wel. Goedenacht. Ja, goed. bedankt Dag. Kitty, wil jij daarop uh, reageren? Nou, wat ik uh, als eerste wil zeggen is... Uh, uh, ziek zijn is heel hard werken. Want je, je werkt niet alleen aan je gezondheid... Uh, maar je moet ook werken aan inderdaad, uh, uh, alle afspraken die je hebt om beter te worden. Alle uh, instanties waar je mee te maken krijgt. Uh, uh, vechten tegen de bierkaai. Uh, je werkgever die van alles van je wil. Het is heel hard werken. Ik ben blij dat ik uh, in ieder geval nog nooit in die situatie uh, heb gezeten. En ik hoop ook dat het me bespaard blijft. Maar... Ja, waar, waar begin je dan als zoiets? Jij, jij uh, maakt natuurlijk veel mensen mee die daar ook ineens tegenaan lopen. Ja. Waar, waar begin je? Nou, ja, ik kom meestal pas kijken naar één jaar. Dus als iemand al een jaar ziek is, dus, uh, dan is er al een hele hoop gebeurd. Maar dan is er ook al een hele hoop gebeurd. Ik bedoel, uh, er is al diagnose. Hè? Dat duurt soms al een hele tijd voordat je die. Voordat ze uh, erachter zijn wat het precies is. Wat het precies is. En uh, ja, de werkgever, uh, hoe is het contact? Hè? Nou, heel vaak hoor je nog steeds dat mensen één keer een bloemetje krijgen... en daarna niks meer horen. Dus uh, een verhaal wat jij vaker hoort ja. dan alleen nu uh, ja. bij Marjan? Ja, zeker. Maar gelukkig hoor ik ook hele goede verhalen... Hoor, van werkgevers die wel van alles proberen om uh, mensen te helpen. Want je moet er als werkgever en als werknemer... moet je er samen proberen uit te komen. Hè? En dan te kijken van... Ja, wat lukt er nog wel? He, als je bijvoorbeeld uh, een been breekt en je hebt een kantoorbaan... ja, dan is het een probleem om naar die baan te komen. Maar als je ook thuis kunt werken, zou je gewoon nog wel je werk kunnen doen. Voor degene die uh, net de radio aanzetten... we hebben het over werk en ziekte. Nou, dat mag eigenlijk uh, wel duidelijk zijn. En uh, hoe je daar nou precies mee omgaat. Nou, ik heb ook weer een beller. goedenacht Richard. goedendag. Wat, uh, wat is jouw verhaal? Nou, uh, ik heb uh, wat, die mevrouw uh, met de knie. Uh, ik, ik, ik kan me daar helemaal in vinden. Want ik heb uh, bijna exact hetzelfde. Ik heb uh, reuma in mijn knieën. Uh, de de, de onbegrip van de baas. Hm. Het niet begrijpen. Dat is zo erg. Dat is heel erg. Hoe ging dat dan bij jou? Nou, uh, ik heb een vorm van kristalreuma. En uh, ja, dan uh, kun je een gegeven moment je knie zo dik en ik ben chauffeur van beroep. En dan kun je in principe niet meer uh, rijden. En dat begreep hij niet. Dat begreep hij niet. En, en uh, nee. hoe, ging, hoe ging dat contact dan tussen jullie? Uh, moeizaam. Want uh, ja, je, je gaat de ziekenwet in omdat je gewoon niet kan rijden. Maar het, naar het werk toe komen, dat was ook een probleem. Dus je kon ook niet het uh, vervangende werk doen. En dat, dat begreep hij ook niet. Waarom ik dan niet naar mijn werk kon komen. Hoe was dat voor jou? Was dat, was dat moeilijk? Ja, frustrerend. Ik bedoel, je wil graag werken, maar het, het kan gewoon niet. Hm. Is, hij later nog op, ik, is hij er later nog op teruggekomen? Of, of bleef dat onbegrip? Uh, nee, hij is er later op teruggekomen. Want ik uh, bij een reumatoloog. Uh, daar kreeg ik op een gegeven uh, moment een boekje van. Wat, wat ik uh, mankeerde. En dat heb ik toen aan mijn baas gegeven. En uiteindelijk is hij toch achtergekomen uh, ja, uh, ik, ik kan ik kon er weinig aan doen. Nou, dat dat is... Is op het komt en het gaat, het komt en het gaat. Het is, het is een week. Dan ben je er drie, vier weken ben je er van op... en dan heb je het weer een paar dagen. Dus uiteindelijk en, was het in dat, ieder dat... geval wel fijn... dat hij het toen iets beter begreep. Ja, ja. En in ieder geval beter laat dan nooit, toch? Ja, maar ja, weet je, je zit in die, in die malen dat je, dat, je, dat je in die ziekenwet blijft zitten. Het uh, is die totale onbegrip. Dat, is, dat, dat was voor mij het frustrerende. Waar ik zo benieuwd naar ben, Richard, is... Uh, was ja. er toen niet een bedrijfsarts die jou, maar dan ook jouw uh, werkgever kon uitleggen... van jongen, dit is aan de hand en hier moet je rekening mee houden. Was, was die bedrijfsarts er niet? Nee, nee, nee. Ik liep niet bij een bedrijfsarts. Nee. Bedankt. Vandaar is ook op dat moment aan mijn reumatoloog informatie gevraagd. Uh, is er een boekje of hier, ja. informatie van ja. dat ik aan mijn baas kan geven? Dat ik kan begrijpen wat, wat het is. Ja, ik snap het. Nou ja, en dat is misschien ook wel een tip voor, voor hè, andere luisteraars met dit soort dingen. Want, hè, als er geen bedrijfsarts is, kun je wel als werknemer zeggen: van, joh, laat me naar een bedrijfsarts gaan, een werkgever moet die inschakelen als iets uh, langer gaat duren. Nou, is er geen vaste bedrijfsarts, dan uh, he, trommel je er een op. Maar die kan ook juist aan de werkgever uitleggen... wat er nou aan de hand is en waar die rekening mee kan houden... en welke oplossingen mogelijk zijn. En dat is hier wel een gemiste kans. Dus voor Richard hartstikke vervelend om zo lang te moeten wachten. En gelukkig heb jij zelf het initiatief genomen, Richard... Ja, ja, ja, ja. En, en wilde ja. je het met ons delen? Want wellicht zijn er nog heel veel mensen die daar, uh, die daar wat aan hebben. Richard, fijne nacht. Ja, hele fijne nacht. Dankjewel. Dag. En, en uh, van Richard gaan we naar uh, Peet. Goedenacht, Peet. Ja, goedenacht. Uh, ik begreep dat jij een, een tweede spoor uh, hebt uh, gevolgd. Nee, nee, daar hadden ze het over. En daar is helemaal niks van gekomen. Oh, er is niks. Uh, wat, wat is er gebeurd? Nou ja, ik, uh, ik heb een paar dingen met mijn baas meegemaakt. En uh, ik kon niet meer terug in mijn eigen werk. Er was ook geen ander werk. Dus er uh, zei het UWV tegen mij van... Uh, Want jij raakte dan, dan arbeidsongeschikt of deels arbeidsongeschikt? Ja, ja uh, ik kon niet meer terug uh, in mijn eigen werk. En de uh, UWV zei van... Uh, ja, dan uh, moet je baas zorgen voor het... Voor het uh, ja, dat is het tweede en uh, nou ja, er werden dingen met mij afgesproken. Als ik, als ik eventueel helemaal herstel zou zijn Want van richting denk ik: heen doen. Heen wou. Nou, we hebben een beetje wat doorgenomen. en for uh, pauwtjes zijn er niks van gekomen. Maar ik liep bij mijn baas in de ziekenwet. Ja. Maar ik had een contract van uh, uh, één dag in de week. En de rest: wij zei mij. Als er geen werk zou wezen. Dus dan heb je met je baas te maken. Hè? En met het UWV. Mm -hmm. Nou, bij mijn baas zat ik in de ziekenwet. Ja, dat is heel raar om te horen. En dat is ook gewoon een arbeidsarts. Nou, en ik zat dan ook in de ziekenwet bij het UWV. Nou, via de zorg van de zaak zat ik wel in de ziekenwet. En het UWV ja, dan moet je een keertje door je knieën buigen... en je handen, handen opdoen en dan krijg je gewoon aan de slag. Ik, ik wist wel koren. Nee, dus dat, dat voor jou klopte dat allemaal niet helemaal? Nee, en uh, dat loopt tot uh, vandaag loopt dat nog. En in juni mag het voorkomen. Tegen het UFV. Gerda, hoor je, uh, je dit soort gehoor... verhalen vaker? Ja. Nou, uh... nou uh, ik hoor uh, zat uh, over het UFV. Uh, Jij wel, Pete ja. Ja. Ik, maar ik ben even benieuwd naar onze bedrijfsjurist. Ja. Nou, ja. Het, is, het, is, het is heel bizar als je daarmee te maken krijgt. Hè. Je hebt uh, hè, in dit geval eigenlijk twee uh, die over je gaan. Namelijk die werkgever en het UWV. Die dan allebei een bedrijfsarts uh, uh, hè, inzetten. En die zeggen vervolgens verschillende dingen. Nou, dat is vreemd. En uh, dan moet je daar dus ook nog een beetje mee gaan, uh, gaan knokken. en het kan zijn dat um, een bedrijfsarts van het UWV... op een goede manier vaststelt van... Hey, er is eigenlijk geen probleem, je kan wat. Maar als er zo duidelijk is... en in elk geval ook al een andere bedrijfsarts die zegt... van, nee, er is wat aan de hand... dan is het heel bizar als... Uh, wordt volhard van... nou, meneer kan gewoon werken. Dus dat, dat is heel frustrerend. Dan heb je a, een ziekte... en b, heb je dit probleem erbij... Um, dat, dat, is, dat is bizar. En nou, ik word er ook even moedeloos ja. van. Hey, het UWV die kijkt naar benutbare mogelijkheden. Dus die kijkt niet zozeer van wat kan je allemaal niet meer. Maar die kijkt van oké, okay, deze belemmeringen zijn er... maar dan kan je dit en dit en dit nog wel doen. En um, als er twee opdrachtgevers zijn... Ja, dan is er altijd uh, de vraag van wie gaat dan voor de kosten zorgen... Voor, om uh, uh, iemand te helpen. En in dit geval is dat dus blijkbaar de werkgever geweest... die uh, de kosten zou moeten dragen voor een tweede spoortraject. En is uh, dat niet gebeurd. En dan is er ook nog een uh, verschil van mening... van uh, hè, wat kan je wel en wat kan je niet. Maar uh, die meneer heeft nooit de kans gekregen... om te kijken wat kan hij nou nog allemaal wel. Peet, het lijkt me een lastige situatie en je zit er ook nog middenin. Ik uh, wens ja. je heel veel uh, sterkte daarmee. En dan is het toch uh, tijd om eventjes te gaan lu luisteren naar uh, muziek Homely Girl. It must have broke je poor Little Heart. When the boys used to say. Vannacht ben ik in gesprek met Kitty van der Kroon, Annemiek de Krom en Gerda de Jong. Kitty is reïntegratiedeskundige, loopbaanadviseur en heeft een eigen bureau. Annemiek de Krom is coach, spreker en schrijver. En ten slotte, Gerda, onze bedrijfsjuristen. Tenminste, ik zeg onze, vannacht eventjes onze okay. natuurlijk. Uh, net ging het al eventjes over, over bedrijfsartsen. Um, Gerda, wat is de rol van een bedrijfsarts in dit, uh, in dit geheel? De bedrijfsarts is eigenlijk degene die uh, de vertaalslag maakt tussen uh, uh, de medewerker met de ziekte en de werkgever. Uh, officieel mag een werkgever, hoort een werkgever niet uh, he, echt, echt heel persoonlijke dingen van je te weten. Zoals uh, wat is je ziekte. Uh, nou kun je op zich ook als er een normale band is best zeggen ja ik heb reuma of... Uh, wat anders, want wat je wil is um, dat je werkgever snapt... wat er aan de hand is om er rekening mee te kunnen houden... en te kijken van, moeten we iets oplossen of aanpassen? Want je hoeft dat dus niet te zeggen? Je hoeft dat niet te zeggen, alleen op het moment dat je he, zegt... van ik ben ziek, uh, dan moet de werkgever wel genoeg weten om te weten... moet ik nu de bedrijfsarts inschakelen die ons moet gaan adviseren? Want dat is wel een wettelijke plicht van de werkgever... om een bedrijfsarts in te schakelen als er zoiets aan de hand is. En om te bepalen, van, nou, hè, kun je helemaal niet werken? Kun je een beetje? En wat kunnen we nu doen? En die bedrijfsarts is dus eigenlijk een beetje degene die vertaalt... wat is er aan de hand? Hè. Aan hem vertel je uh, hè, wat er uh, aan de hand is. De bedrijfsarts kan ook met jouw huisarts contact opnemen. En dan kan de bedrijfsarts zeggen, nou, wat betekent dit voor het werk? En daar jou en je werkgever aanwijzingen voor geven. He, van kun je alweer werk hervatten of nog niet? Uh, als je werk gaat hervatten, waar moet je dan rekening mee houden? Moet je dat een beetje opbouwen, niet allemaal tegelijk alles gaan doen? En uh, als je daar samen dan goed mee aan de slag gaat en, he, en weer herstelt, dan, uh, dan is het klaar. Die bedrijfsarts is een adviseur. In principe een onafhankelijke adviseur. Ja. Er wordt al wat gegrinnekt. Ja, ik, ik moet ze ook zelf zeggen... ik, ik hoorde laatst uh, iemand zeggen... Uh, dat ging over iemand die naar de bedrijfsarts was gegaan... en die mocht uh, weer halve dagen gaan werken. En toen hoorde ik dus zeggen van... ja, waarom zegt hij nou dat hij halve dagen moet gaan werken... en niet hele dagen? Want het is toch de bedrijfsarts? Ik vond het zelf ja, vrij apart. Maar toch dat er dan zo'n beeld heerst van... ja dat is dan de bedrijfsarts, dus die zorgt wel weer... dat iemand gewoon gaat werken. In plaats, uh, jij, jij dacht dus van hele dagen in plaats van halve dagen. Waarom zegt die halve dagen? Dat, dat, dat zei diegene, ja. ja. ja. Nou, ja, het, het kan zijn, die bedrijfsarts kijkt naar de belastbaarheid hè, van iemand. En het kan heel goed zijn dat iemand uh, uh, prima kan functioneren in vier uur... maar dat acht uur te lang is. Dat begrijp ik. Ik, ik bedoel dat ook meer te zeggen om een soort van... Uh, denkbeeld over te brengen... van dat mm -hmm. sommige mensen misschien denken van... die bedrijfsarts... die hoort toch bij het bedrijf... dus waarom ah, zou ja, hij... Ja. Uh, uurtjes afsnoepen ja, van ja, het ja. bedrijf? Ja. Hey, uh, en dat dat toch iets is... misschien een gedachte die soms een beetje klopt. heerst... bij bedrijfsartsen. Ja. Misschien ook waarom mensen er wel eens een beetje bang voor zijn van... Nou, die het, gaan we niet serieus nou, nemen. Het, het, het, ja, inderdaad. Er is veel uh, onbegrip bij uh, bedrijfsartsen. Of tenminste niet bij bedrijfsartsen, maar over bedrijfsartsen. Dat uh, die in dienst zijn bij het bedrijf... om jou weer aan het werk te krijgen. Maar um, wat het allerbelangrijkste is... dat er iemand duurzaam aan het werk uh, komt. En uh, als je iemand te snel uh, pusht in weer hele dagen werken... Ja, dan kan iemand ook weer uitvallen en dan. Er nog veel langer uit liggen. Precies, ja. Kom jij in aanraking met bedrijfsartsen? Ja, ja, ja. hoe gaat dat dan? Wanneer dat... heb jij contact met hen? Nou, dat is, uh, bedrijfsarts geeft uh, advies of er een tweede spoortraject ingezet moet worden samen met een arbeidsdeskundige. Die uh, geeft dat advies ook aan de werkgever. En uh, in sommige gevallen is het goed om contact te houden met bedrijfsartsen... om uh, iemand zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. En dan hou jij contact? Ja, als de cliënt dat goed vindt. He, ik kan niet zomaar contact opnemen met een bedrijfsarts en uh, daarover praten... maar als de cliënt er toestemming voor geeft... Als hij dat prettig aan. vindt. Ja. En, en wat voor dingen wissel je dan uit? Gewoon... Ja, de informatie die zowel jij als hij of zij heeft. Ja, en bijvoorbeeld uh, hè, als iemand zijn eigen werk niet meer kan doen... en we kunnen wel... Uh, ik werk veel met werkervaringsplaatsen... dus dan krijgen mensen een uh, kans om nieuw werk uit te proberen. Maar als dat ook niet uh, werkt, of juist wel heel goed werkt... dan is dat goed om met de bedrijfsarts te delen... zodat die diagnose en de, de keuring... Ja, uh, op het juiste niveau uh, plaatsvindt. Annemiek? Nou ja, we hebben het uh, merk, merk dat we heel erg zijn van na, de, na het eerste jaar in ziek zijn en dan de rol van de bedrijfsarts. Maar ik denk dat de bedrijfsarts ook een fantastische rol kan spelen op het moment in het, als iemand dreigt uit te vallen ja. of net of uitgevallen eens. is. Klopt. Ja. En, uh, ik werk het liefst met mensen die in het eerste jaar ziek zijn zitten, omdat je dan nog heel goed kunt kijken en een beetje kunt experimenteren, zeker als er chronische aandoening in het spel is. Uh, van wat kan nog wel, wat kan nog niet. En als dan de eerstejaarsevaluatie evaluatie komt en een tweede spoortraject in gang gezet moet worden... dan kunnen mensen dat nog heel vervelend vinden en verdrietig vinden. Maar omdat ze alles eraan gedaan hebben om te kijken... Oh hey, kan ik terugkomen in mijn eigen vak of niet... dan staan ze veel meer open om te kijken... Gau, welke mogelijkheden zijn er nog meer. En wat ik vaak zie is nadat, na die, tijdens dat eerstejaarsevaluatie... dat ze zeggen, ja, maar ik kan toch nog gewoon terug? En dan krijg je ook alweer fricties waarvan ik denk... oh, dat, dat had heel voorkomen kunnen worden. Klopt. Want jij bent vooral bezig met ze coachen... Ja, Toch? en vooral in dat eerste jaar, zeg maar. Hm. Ja. Herkenbaar. Ja? ja. Nee, goed, wat Annemiek zegt, um, he, juist in het begin... Um, he, hoe eerder je de zaken uh, ja, goed aanpakt, met goed advies... Uh, dingen goed uitprobeert um, en dan ook conclusies trekt... van dit lukt wel, dit lukt niet... hoe beter je daarna ook verder kunt... Um, He, vooral in het begin is het, ik, ik kom vaak dingen tegen. Nou, het is een oceaan van gemiste kansen. Ja. Vooral in de begintijd. Door niet op tijd te snappen, ja. niet op tijd te overleggen... niet op tijd advies ja. te vragen. Uh, eerder misschien ook de arbeidsdeskundige in te schakelen. Die even met je meekijkt naar, jullie kunnen een functie aanpassen. Bouw, bouw het wat anders op. En dan kan iemand gewoon ook beter herstellen. Ja. En dan heb je het gewonnen. We praten er zo meteen over verder. Vindt u dit nou herkenbaar, bel ons alstublieft op 0800-1121. Is dat iets te persoonlijk? U kunt ook gewoon een berichtje sturen in de Radio 1-app. Nu eerst het nieuws van 3 uur.